Ja, goedenavond lieve mensen, dan ben ik weer eh, even de tijd opschrijven. Mijn naam is Yvonne, ha Yvonne Hagen, haar En eh, ja, welkom en ook bedankt natuurlijk dat je er weer voor gekozen hebt om eh, nu weer naar deze lezing te luisteren. Ja, ik ben even een paar weekjes eh, op stap geweest en... Eh, ja, daar, daar, kan ik wel een, daar kan ik wel erg veel over vertellen. Het was een hele leuke, plezierige reis. En ja, ik heb toch al wat mensen ontmoet en met mensen gegeten, vergaderingen s'morgens gehad en s'avonds. En nou, dat is toch wat ik ook heel graag doe, zo met mensen omgaan, met mensen praten. Maar laat ik beginnen. Ik ben die ik ben,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 Eerlijk in het leven staan. Nou, je hoort altijd eerlijk duurt het langst. Ja, begreep ik vroeger niks van. Want ik dacht, nou, dat is niet altijd zo. Maar het is wel zo. Het is heerlijk om eh, jezelf eerlijk in de ogen aan te kijken. En als er weer wat is, of als er iets is wat je een klein beetje upset maakt. Misschien wel geïrriteerd maakt. Om dat gewoon te onderzoeken bij jezelf. Alle eerlijkheid naar jezelf toe. Naar nou, op plaats wordt het gewoon plezierig om dat te doen. En als je het niet zou doen, nou, is een van de redenen waarom je s'nachts wakker wordt. Misschien word je wel wakker geschud door je geleide geest. <coughs> door je ziel. Die zegt vooruit aan de slag. Je ligt nu toch de niks. Ga maar eens wat doen. Of misschien is het zo dat je in een uittreding les krijgt. Van mensen van de aarde, die, die het een en ander uitleggen. Want ook dat gebeurt. Maar goed, mag ik je verzoek, verzoeken om eh, je beide voeten stevig op de grond neer te zetten. Zodat je voeling met de aarde vindt. En houdt. En als dat niet mogelijk is, visualiseer dat dan. Zie voor je dat je je hele lichaam misschien wel op de aarde legt. Of dat je via je stoel of wat dan ook een verbinding met de aarde maakt. Maak die verbinding met het licht. Denk eens dat jij één groot stralend licht bent. Met een kerncentrale. Nou wil ik niet meteen zeggen dat je, dat, dat een licht zou zijn, maar altijd niet bij het licht dat jij bent. Het is zo jammer dat wij mensen er eigenlijk geen idee van hebben, want we alleen maar bezig zijn om het zelf naar beneden te halen. Maar maak eens verbinding, verbinding met dat licht, dat wat je zelf bent. Kijk nou eens buiten, misschien is het wel donker, maar weet je, je kunt altijd het licht visualiseren. Misschien heb je wel een lampje aan, kijk er heel even in en verbind dat licht op het licht van jezelf. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Dit is een ontzettend oude vorm van ademhalen. Het brengt je dicht bij jezelf. Dus de beslissing om in de stilte die je nu voelt een reis naar je innerlijk te maken. En weet je, je kunt die beslissing. Om zo'n reis te maken naar je eigen innerlijk, Op ieder moment van de dag maken. Ieder moment, ieder moment is daar goed voor. Je kunt zelfs besluiten om je hele leven, om je hele verdere leven, in dat gevoel door te brengen. Zodat je je niet meer gek laat maken door de dingen om je heen. Deze lezing heb ik genoemd, de energie zal vloeien en alles zal vanzelf gaan in je leven. De energie, het leven, zal plaatsvinden zoals het plaats dient te vinden. Op de enige juiste wijze, op de juiste plaats en op het juiste moment. En daar gaat deze lezing over. Hoe meer we geven, hoe meer we zullen ontvangen. Als we naar deze eenvoudige woorden leven, dan hoeven we nooit tekort te komen. Durf je het aan? Om daarnaar te leven, ondanks de moeilijkheden die er voor je liggen of zouden liggen, ondanks je angst. Hoe meer we geven, hoe meer we zullen ontvangen. We hoeven voor het kort dan ook nooit bang te zijn. En toch, we kijken om ons heen. En als we dat durven, kijken we naar onszelf en zien we de twijfel opdoen. Twijfel, angst en woede soms ook wel. En misschien nog wel omdat we zien en vooral denken dat de een meer krijgt dan de ander. Een gevoel van tekort te komen of tekort te komen. Een gevoel van agressie neemt van ons meest. En het is precies zoals gezegd: deze gevoelens nemen van ons meester. Ze zijn ons de baas. En ze zijn onze meesters. En waarom? Omdat wij dat toestaan. Wij staan toe dat zulke, zulke gevoelens in ons hoofd, dus in je eigen hoofd, de, <coughs> de dienst gaan uitmaken in ons dagelijks leven. Nou, maar dat gebeurt toch ook en wat kan ik daar nou aan doen, zeggen de mensen. Ja, dan kun je er waarschijnlijk ook niets aan doen omdat je onwetend bent van een andere vorm van denken. Want je kunt er wel degelijk wat aan doen. Weet je dat jij al die gedachten van doen denken en het denken dat zich meester maakt van jouw gedachten, kunt veranderen in het simpelweg bedenken dat jij bepaalt hoe te denken. Dat jij bepaalt dat jij maar een paar nuttele momenten nodig hebt in de tijd van Jouw eeuwigheid, simpelweg dus om jou, jou de beslissing te laten nemen om jouzelf belangrijker en groter te laten zijn dan die toen En Jij kunt dat beslissen. Want ja, hij hoorde me een paar dagen geleden zeggen. Nou, dat zien we nog wel weer. Ik besluit zelf of ik die griep krijg. Daar gaat een ander niet over. En toen zei hij, een paar dagen later. Toen ik hem zei, dat je zelf de beslissing neemt. In jezelf welke gedachten jij toelaat en hoe de invloed is op jouzelf. Maar dat kan toch niet? Ik geloof er niets van, hoorde ik toen. Klopt, hoorde hij mij zeggen. Ik geloof het ook niet. Hij keek me triomfantelijk aan. Ha, daar had hij mij toch lekker beet. Ah, ik kon wel een saleswoman zijn, zei hij. Die geven anderen ook allemaal gelijk, zei hij. Wat grappig en waar, op een aparte manier. Zo krijg je wel waar je voor gaat. Hij leek er verder niet meer over na te denken. Maar, na vele gesprekken en een nodige glazen wijn, in deze groep, uiterst plezierige mensen, richtte hij zich weer tot mij. Het bleek toch indruk gemaakt te hebben dat hij zomaar gelijk kreeg. En hij benadrukte nogmaals, en hij keek me goed in mijn ogen aan dat hij er niets van geloofde dat hij zelf de beslissing kon maken om negatieve gedachten niet meester te laten zijn van zijn denken. En hij verkondigde, maar jij geloofde dus ook niet. Klopt, zei ik nogmaals. Ik geloof het ook niet, maar weet het zeker, vroegde ik aan toe. Hij keek me wat warrig aan. En hij verwachtte eigenlijk een verklaring, nou, kon ik krijgen. Geloven is niet zeker weten. En zeker weten is op een gegeven moment na de ervaring. gesprek aan tafel hervatte zich en na weer wat praten over verschillende andere zaken kwam hij weer en weer richtte hij zich naar mij. Hij bleek dus flink, weer flink nagedacht te hebben en hij zei bijna triomfantelijk dat als hij mij nu zou injecteren met een virus, ik dan zeker hevig ziek zou worden. Nou, dat was een goeie. Die ervaring had ik, tenminste niet in dit leven. Nou, die had ik niet opgenomen. Maar wel mensen gekust die van alles hadden. En hevige verkoudheidsvirussen om zich heen aan het verspreiden waren. Ik was in landen geweest waar het verschrikkelijk smerig was. Maar ik had altijd besloten om daar niet ziek te worden. En ik werd ook nooit ziek. Dus ja, eigenlijk wel dus, die ervaring was wel opgedaan. Dus ik meen het toch wel met zekerheid te kunnen zeggen, dat die virussen geen effect hadden gehad. Wel, als ik mijn lichaam zou uitputten. Maar dan nog zou de verbinding van ziel en lichaam stevig gehecht zijn, nu in mijn leven, en zou ik er praktisch geen last van hebben? Dat keek me zeer ongelooflijk aan. En mijn antwoord bleef, bleef hetzelfde. Want hij geloofde het weer niet, zei hij. En ik zei, ik ook niet. En voegde er weer gelijk aan toe. Maar ik weet het zeker. Doordat er geen ego of welke illusie er ook aan toegevoegd werd. Nog alleen een onwetelijke liefde voor mijn medemens. Want was ik ook niet zo geweest, nog niet eens zo lang geleden. Dus kon ik anderen veroordelen om de kennis en de inzichten die ze niet kenden en die mij nu bekend waren. Dus ja, hij geloofde mij nu. En plezierig legde ik hem uit, dat ik eigenlijk niet zeker wist hoe het restaurant eruit zag. Want daar zaten wij allemaal, dus hoe het eruit zag, achter mijn rug. Ik geloofde dat daar een muur was, maar ik wist niet zeker. Ik geloofde dat daar misschien wel een raam of een schilderij hing, maar ik wist het niet zeker. Maar na omgekeken te hebben, zei ik hem dat ik het nu wel zeker wist en dat ik niet meer geloofde hoe het eruit zou zien, maar het zeker wist. Dus ja, hij geloofde mij nu. Maar ik kreeg dat niet voor elkaar, zei hij, terwijl hij mij aankeek en zich verschool achter een slok wijn. En ik vertelde hem ook dat het absoluut niet mijn bedoeling was om hem te veranderen, of hem te zeggen hoe hij moest denken of niet moest denken. Dat het goed voor mij was, wat hij was zoals hij was, een aardig mens, een plezierig mens. En ik kende hem al jaren. We gingen verder met nog een gang. En zijn aandacht was nu volledig gericht naar het onderwerp. Terwijl er nu aan de tafel grappen werden verteld en waar mensen plezierig met elkaar in gesprek waren. Hij wilde het nu weten. Weet je, zei ik tegen hem. Je bent een ziel. En je hebt een lichaam. En liet het vervolgens rusten. Ja, zei hij na een paar momenten. Hier kon hij wat mee. En natuurlijk kon hij er iets mee. Anders had hij geen tijd genomen om hierover na te denken. En dat in een vrolijk Zakelijk zouden we kunnen zeggen, vrolijk gezelschap, dat nu genoot van een goed diner met een bijbehorend, zeer uitgebreid, uitgebreid wijnarrangement. Maar hoe dan? Zeg hij. Je bent een ziel en weet je, die is zo groot en machtig en is oneindig meer dan Een Als je de beslissing neemt om je gedachten vanuit je ziel te laten komen, dan kunnen de negatieve gedachten, of virussen, of waar je het dan ook moeilijk mee hebt, geen kans krijgen om in je gedachten plaats te nemen. Je hoeft er niet tegen te vechten, je hoeft ze alleen maar te absorberen in dat licht wat binnenin je zit. Ze krijgen we wel een kans die gedachten als je je gedachten uit het stoffelijk lichaam laat komen. Het stoffelijk denken, het aardse denken, het zware denken dat je bijna niet kunt tegenhouden, lijkt het wel. Ja, dan heb je het zwaar. Waar de goede oplossing is om je stoffelijk denken op je zielendenken te leggen. Zodat het één is. Dan heb je de ervaring van het stoffelijk denken gelegd. In het liefde denk en ontwikkel je mededoog. Iedere mens kan dit. Iedere mens kan die beslissing nemen in zichzelf. Iedere mens kan dit en is absoluut niet voorbehouden aan een paar mensen. Dit is in feite wat er plaatsvindt. Het ene heb je nodig om het andere te begrijpen. Het ene, de negatieve gedachten die vanzelf lijken te komen in je hoofd en waarvan jij denkt dat je daar geen controle over hebt, die je te ervaren. Om te begrijpen dat er ook andere gedachten mogelijk zijn in jouw hoofd. Andere gedachten waarvan jij meester bent. En die je eigenlijk altijd had laten liggen. Want je wist het niet. Maar waarvan jij meester bent en niet de omstandigheden of andere mensen of gebeurtenissen. Want als je begrepen hebt dat je het stoffelijk denken nodig hebt gehad om te begrijpen dat je een zieldenken hebt, want dat heb je, je bent het, dan kun je mededogen hebben, kun je het opbrengen voor jezelf. En daardoor. Ook veranderen. Daardoor kun je zelf het allerbeste geven. En daardoor dat allerbeste ook aan anderen te geven. gegeven uit jezelf, een liefde voor jou zelf, en geen moedeloos denken, dat je, toch allemaal, dat je er toch allemaal niets aan kunt doen. Om dan tot je verbazing te ondervinden, dat hoe meer je aan anderen geeft, Liefde, wellicht, je nog meer liefde zult ontvangen. Je doet dat dan vanuit het goddelijk gevoel, vanuit de ziel.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 Zonder enige twijfel. Zonder angst te kort te komen. Want er is de absolute zekerheid. dat er genoeg is voor ieder mens op aarde. En ook al, als je die absolute zekerheid niet in jezelf kunt neerzetten. Doe dan alsof je het zeker weet. Er is absoluut genoeg voor ieder mens op deze aarde. Je neemt het nooit van een ander af. Op die wijze tenminste nooit. Want er is altijd genoeg. Ook al, als er niet genoeg is, zal er altijd genoeg zijn. Wat dat betreft kunnen we denken aan het verhaal in de Bijbel van Mozes en hoe hij zijn volk door die woestijn eh, eh, brengt. Maar er waar er niet genoeg voedsel <coughs> lijkt te zijn voor die mensen. Veertig jaar lang lopen ze door die woestijn. Misschien heeft hij 40 jaar nodig gehad, bedenk ik me nu, om iets van wat deze mens van God geleerd had, gehoord had, om door te geven. Maar goed, de mensen twijfelen, maar Mozes twijfelt niet. Hij gelooft niet, maar weet absoluut zeker dat er genoeg is voor iedereen. En dan gebeurt er in de ogen van mensen, van de mensen, een wonder, terwijl het geen wonder is, maar een volslagen logisch gevolg, van een gedachte, de juiste gedachte van Mozes. Omdat het niet uit hebzucht zucht is, uit de ijdelheid, uit de arrogantie. Maar voor een ander, een ander kan daar zijn voordeel mee doen. Het is bestemd voor anderen enige juiste wijze om te materialiseren. Met de juiste gedachte. Dus de juiste gedachte van Mozes en er is genoeg voedsel. Nog steeds wordt het door veel mensen als een wonder gezien. Maar het is geen wonder. Het is een logisch gevolg van de natuur op deze wereld voor ons mensen. Het is voor ons allemaal. Geen twijfel hebben, geen twijfel hebben, werkelijk geen twijfel hebben, is een lange weg, zo lijkt het, met licht, maar het hangt van jezelf af. Het hoeft geen lange weg te zijn jij bepaalt zelf hoe lang jij hoe lang jouw weg is je kunt naar deze lezingen luisteren en denken dan komt het vanzelf wel ik hoef er niets voor te doen ik ga lekker luisteren ik ga boek lezen en ik hoef er niets voor te doen maar weet je je kunt boeken lezen zoveel je wilt. Je kunt hiernaar luisteren zoveel je wilt. Maar uiteindelijk zul je het zelf dienen te doen. Een moeten van je ziel. En toch word je daarmee vrijgelaten. Als je over jezelf heen kunt komen, hoeft die weg niet lang te zijn. Maar slechts... Eén gedachte. Het is zo moeilijk, zeggen mensen. Ook ik zei dat destijds. Huh? <kijkt> Een duizenden gedachten bestormden mij. Ja, dan zeg ik nu, terugkijkend. Hoe moeilijk maak je het jezelf? Maar het is zo eenvoudig dat iedereen eraan voorbij gaat. Iedereen denkt dat je daar heel ingewikkeld voor moet denken. Juist niet. Maar je moet het wel zelf doen. Je moet van je eigen ziel. Dus er is geen twijfel, er is een zeker weten. En je weet of dat twijfel niet uit je ziel komt. Nooit zelfs. Maar uit het denken van het stoffelijk lichaam, uit het ego-denken. En wist je dat jij bepaalt van waaruit jij wilt denken? Dan vind je dit allemaal lastig en moeilijk. Dan maak je jezelf een gigantische affirmatie. Leg het dan gewoon voor jezelf vast, dat het allemaal moeilijk gaat. En dat het moeilijk voor je gaat worden. Terwijl de mogelijkheid is dat je het ook anders kunt doen. Het is dus niet anders dan een eenvoudige beslissing die jij in je denken vormen geeft. En ik hoor sommigen alweer zeggen, nou, dat heb ik al een keer gehoord, dat weet ik allemaal al. Je kunt het weten, maar voel je het ook. Voel je het in jezelf, dan zeg je die woorden niet. Ben je dankbaar? Alleen maar dankbaar dat er iemand was die je op de weg zet, al was het maar één zinnetje. Geef jezelf het beste en laat je meevoeren. Door de lichtenergie energie Dat zul je ontvangen. Nadat je gegeven hebt. Aan jezelf. En daarom ook aan anderen. Niet aan je egoïstische zelf. Maar aan je liefdevolle zelf. Doordat anderen daarvan. Kunnen mee profiteren, mee genieten. Dat het goed is ook voor anderen. Ja, en doe je het om andere redenen, bijvoorbeeld om de roem, de eer, het ego dus. Dan zal de energie misschien nog wel even geven, maar, want dit is toch dan dat wat je wilt. Maar op een gegeven moment. Zal de energie stoppen of zal tegen je werken, zoals je dat dan zou kunnen zeggen. Want het is een heilloze weg, zonder liefde, maar vol egoïstische gevoelens. En die kunnen leven na leven doorgaan, totdat die mens wakker wordt. En op dat moment in zijn leven, Anders zal gaan denken. Nu, nu, in deze tijd, zijn er gigantisch veel mensen die er naar om het oude los te laten en het nieuwe, het andere denken aan te gaan, te omarmen. Het is ook niet zomaar een toevalligheid. Miljoenen zielen zijn nu op aarde om hierover te horen en om de transformatie aan te gaan. Het was en is de bedoeling van hun leven op aarde, nu wilden ze leven en meeliefden op de inzichten van velen die hen voorgeven en daarvan Kennis en de inzichten tot zicht te nemen. En meeliefden als het ware op de sterke energie die er om en in ons zijn. De inzichten liggen dus nu voor het operaal, overal. Zul toch wel een eigenaardig type zijn die zich nu in deze tijd hiervoor wil afsluiten? Toch is er de vrije wil en ieder mens mag zelf beslissen, maar de druk van de aarde is groot. De aarde gaat mee in de hogere trilling verschuiving van trillen die in het hele universum, het hele, hele, hele, hele heel al plaatsvindt. Tot in de verste aardhoek. lichtjaren hiervan verwijderd. Maar Waar je heen kunt, op een enkele gedachte. Dus ja, kun jij dan achterblijven in, in jouw inzichten, in je bewustzijn? Want sommigen die de tijd nemen om in oudere, misschien vergeten literatuur te bladeren. Of misschien wel te lezen wat er nu in deze tijd plaatsvindt. Het bewustzijn vanuit onze eigen vrije wil in een hogere, andere trilling te brengen. Want wat ook in andere tijden plaatsvond. Toch wel een enkeling uit de afgelopen eeuw? Niet zoals nu, dat er honderdduizenden zijn die de honger, de hunkering in zich hebben om van deze, om deze liefde te horen. Maar die enkeling uit de afgelopen eeuw, mensen die het in die tijden zo moeilijk hebben gehad met anderen om zich heen, met hun wijze, van denken. Ze hadden het daar niet moeilijk mee, hoor. want ze richtten zich naar binnen en wisten het om te draaien in positiviteit. Want het werd niet werkelijk op prijs gesteld in die tijden en vele kwamen ook in gevangenissen terecht, waarvan zij dan weer het positieve gingen benaderen door in die enkele vierkante meters een voordeel te zien het voordeel, dat zij meer op zichzelf teruggeworpen werden, waardoor daardoor rustiger en zonder zorgen over het dagelijkse bestaan, konden nadenken over de God in hen. En ontdekten dat ze gewoon uit hun lichaam konden treden. En overal heen konden gaan. Ondanks de gevangenschap die hen opgelegd werd door anderen. Dat ze gewoon de vrijheid hadden om uit hun lichaam de hele wereld te bezoeken. Mag ik waarachtig hopen dat wij het in deze tijd niet zo ver laten komen? Ik denk dat het ook niet meer kan. Er zijn nu zoveel mensen die, die van de liefde weten. Wel zijn al deze mensen uit het verleden onze grote voorbereiders geweest. En van sommigen weten wij niet eens meer de naam Laat staan. Wat zij ons nog verder te zeggen hadden. Maar de echo is doorgegaan. In hun kinderen wellicht in dat wat zij anderen in fluisterden in hun tochten over de aarde terwijl hun lichaam in gevangenschap zat. Wellicht waren er onder deze mensen die de rust van koude samenleving voor zich zagen. Samenleving wellicht zonder regeringen, zonder regeltjes die wij onszelf oplegden, zonder geld wellicht zonder banken, maar het gevoel hadden, het liefdevolle gevoel hadden om elkaar te helpen, dat ze zien dat dat in de toekomst ligt, dat wij elkaar helpen. En een ruim handel wellicht om dat wat de ander nodig heeft te geven. In ruil wellicht om op een later tijdstip te mogen ontvangen wat die mens zelf dan nodig had. Zijn we daar ver van? Het hangt gewoon van onszelf af. Kunnen we zonder de dwang kunnen we zonder de dwang leven? Kunnen we het zelf? Zijn we in staat om onze eigen verantwoording in het leven te nemen? Zijn we nog steeds afhankelijk van een uitkering? Goed dat dat er is hoor ik dan. Denk het ook heerlijk voor die mensen. Die er daar ook voor te werken en geven geld af aan een centraal iets. Zodat anderen die niet in staat zijn om te werken, om geld te verdienen, het te geven? Maar is het juist? Maak je mensen daarom nou niet juist lui? Waar is hun zelfrespect? En zelfverantwoording in het leven? Zal de sterkste overwinnen? En als die sterkste overwint, is het dan een betere maatschappij? Is het leven dan draaglijk geworden voor de mensen om ons heen? Kunnen we ervan uitgaan dat die sterkste ook de liefde in zich heeft? Dus niet alleen de sterkste, sterkste zou zijn, maar ook de meeste liefde heeft om anderen te geven wat zij nodig hebben. Om later, als de sterkste het nodig heeft, terug te ontvangen. Maar wat is de sterkste die overwint? Is het door liefde en inzicht gekomen en ervaring? Of is het de sterkste die een heel slagveld achter zich heeft gelaten met mensen die de wanhoop nabij zijn? naar de mensen die in onze ogen in zogenaamde primitieve omstandigheden leven is het dan niet zo dat als dat zij als vanzelf leven opgaan in de natuur hoe zwaar die ook is en dat zij overleven en elkaar helpen en duizenden en duizenden jaren lang, lang een innerlijke kracht hebben deze mensen in zich. En ze kennen de natuur en de werelden binnen in zichzelf. Ze krijgen wat ze nodig hebben. Pas toen wij met onze beschaving kwamen, hield een krachtige leven op te bestaan. En gingen zij ten onder in ons krachteloze systemen die ons vertelden hoe ze verder, verder moesten leven. Systemen aan de buitenkant, zeer sterk en machtig, maar van binnen hol en zonder enige kennis en inzicht. Zou dat nu losgelaten dienen te worden in nu in? onze tijd, en zou het dan nu weer omdraaien, zodat de natuur in ons, de God in ons, en met ons de natuur om ons, het weer overneemt, en wij verder, als van ouds verder leven, met gigantische ervaringen opgedaan, als van ouds wellicht, 26.000 jaar geleden opgehouden te bestaan en nu weer als vanzelf ons leven weer oppakken waar we het toen hebben laten liggen. daarmee geleerd hebben we van onze gedachten die wij uit eigen wil naar alle kanten konden laten gaan. We hebben in al die jaren gezien waartoe wij mensen in staat waren. konden in het kwaad totaal ondergaan, ons kwaad en onze kijk op de wereld. En anderen vertellen hoe ze moesten leven. In de ogen van die anderen vertegenwoordigt mij het kwaad. Zou het nu over zijn? Hebben wij mensen daarvan geleerd? Zijn die krachten van in ellende nu opgehouden te bestaan? Doordat wij allen zo'n enorme grote onbaatzuchtige liefde in ons hebben. En dat gebruik, zodat wij zelf onszelf kunnen vergeven. En daardoor ook de anderen kunnen vergeven. De anderen om ons heen, van jaren terug, van eeuwen terug, van duizenden jaren terug. Zodat wij nu in een andere nieuwe trilling kunnen opgaan. En het oude achter ons kunnen en mogen laten, maar wel altijd uit vrije wil, zonder dat het ons opgelegd wordt en werd de geheel vrije wil. Wij dienden zelf God op te zoeken en we hebben de afgelopen eeuw begrepen dat God niet op een wolk in de verte ligt en niet in de kerk, maar binnen in ons huis en werkt. En het leven leeft zoals wij onze levens geleefd hebben. Door onze vasthoudendheid in het goede en steeds maar weer en steeds maar weer opnieuw en opnieuw te besluiten alleen in het goede te geloven en zeker te weten: zullen we een andere tijd ingaan? Zullen we daar succesvol in zijn? Ja, door vasthoudendheid en liefde en liefdevol geduld te hebben. Wat hebben wij mensen gehad de afgelopen duizenden jaren? Wij wisten dat deze tijd zou komen en we hebben het geduld gehad. En we zien om ons heen dat alles verandert. Niets hetzelfde blijft. De onderste steen boven komt en dat alles verandert. We mogen daar werkelijk heel gelukkig om zijn, want hoe lastig het ook is, en voor zoveel het nog zal zijn. Jij beslist of je gelukkig bent of niet. Je kunt ook gewoon, eenvoudig gewoon denken, ook dit gaat weer voorbij. Niets en niemand is in staat om jouw geluksgevoelens over de komende tijd weg te halen. Het geluk over een nieuwe tijd blijft bij ons, voor altijd. Het is je erfrecht om gelukkig te zijn. Ja, lieve mensen, bedankt voor het luisteren en heel graag weer tot volgende week. En misschien nog te vermelden dat al mijn lezingen, ook vroegere lezingen, eh, via mijn website ykra.nl eh, op www.design, dus d i z en punt eh, te vinden zijn. En dit was een IHRA-lezing van Yvonne Haagen naar Raadpleg. Dag.